Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij Bergen ter Bleit in Zuid-Limburg is een automobilist om het leven gekomen bij een ongeluk. De auto van het slachtoffer raakte van de weg en belandde op een taluut. Op foto's is te zien dat de wagen over de kop is geslagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er nog meer mensen in de auto zaten. De politie heeft de weg volledig afgesloten. Het onderzoek duurt waarschijnlijk tot in de vroege ochtend. De aanslag op de Britse parlementariër David Emes wordt door de autoriteiten gezien als terreurdaad. De politie zegt dat in het voorlopige onderzoek een mogelijk motief naar voren is gekomen dat verband houdt met islamistisch extremisme. Een eenheid die gespecialiseerd is in terrorismebestrijding heeft het onderzoek naar de moord overgenomen. Emes werd gisteren doodgestoken bij een werkbezoek aan zijn kiesdistrict. Kort daarna werd een man van 25 aangehouden als verdachte. Volgens Britse media gaat het om een Brit van Somalische afkomst. Terreurgroep Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag op een moskee in de Afghaanse stad Kandahar. Daarbij vielen gisteren zeker 37 doden en tientallen mensen raakten gewond. Twee terroristen schoten de bewakers van de moskee dood en bliezen zich vervolgens binnen op. Er waren toen zo'n 300 gelovigen aanwezig. Het was de tweede grote aanslag van IS op een Shiïtische moskee in Afghanistan in een week tijd. Vorige week kwamen 46 mensen om bij een zelfmoordaanslag in Kunduz. De helft van de politiemedewerkers in Chicago kan komend weekend met onbetaald verlof worden gestuurd. Ze willen niet zeggen of ze zijn gevaccineerd tegen corona. Van de burgemeester moeten alle agenten hun vaccinatiestatus registreren... maar de grootste politievakbond is daar fel op tegen. Het weer, er komen brede opklaringen voor en het is op de meeste plaatsen droog. Landinwaarts is vorst aan de grond mogelijk. Overdag blijft het droog en zijn er zonnige periode. Het wordt dan zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Should we let this go further Can't you see it's gonna pull us apart If you think I can afford to Support you if you want to Ever think about ever settling down Y'all so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 Welke okay, so ZFM? We're missing you too Left side This is Nothing going on Get the ranting En ja. zo maar.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 to you, and all of the days and the nights, so I regret it, I never showed you my love, I never showed you my love, that's what I was born with you, me. holding you right by my side, with the morning I comes coming too soon. Van ZFM. ZFM zandvoort. volgen. ZFM 106.9 FM. ZFM. Let's move!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 Ik wil niet juist uit baby. Samen gaan we weer naar het nest een en harp Second tijdjes stok en dier, kan Second glimlach, hoe het aan. Tover je op het kerkhof, laat met een hoofd -z. van Zon. Jay, Zandvoort en Zomrit. like a comet blazing across the evening